Het is acht uur. Martijnijn Huis met het NOS-journaal. Een Pakistanse terreurbeweging heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Afghanistan. Bij de bomaanslagen op onder meer een Sjiitisch heiligdom in Kabul kwamen vandaag 63 mensen om het leven. De Pakistanse terreurgroep wordt in verband gebracht met Al-Qaeda en de Taliban. Een doelstelling van de Sunnitische terreurorganisatie is het uitroeien van Sjiiten. President Karzai van Afghanistan was op het moment van de aanslagen in Duitsland. Hij zou vanavond doorreizen naar Groot-Brittannië. Maar dat bezoek heeft hij afgezegd. Karzai keert vanwege de aanslagen vervoegd terug naar Afghanistan. In Moskou zijn zo'n 250 anti-Poetin-betogers opgepakt. In het centrum van de stad raakten ze slaags met andere betogers... die hun steun aan Poetin betuigden. In Sint-Petersburg zijn 200 mensen opgepakt. In de steden waren ook gisteren grote betogingen. Duizenden mensen protesteerden tegen de fraude bij de parlementsverkiezingen. Verenigd Rusland, de partij van Poetin, kreeg net niet de meerderheid van de stemmen... en heeft nog maar een kleine meerderheid in het parlement. De Kremlin bepaalde vandaag dat er alleen met toestemming gedemonstreerd mag worden... en had duizenden extra agenten en militairen de straat op gestuurd. In een internationaal onderzoek heeft Europol duizenden kilo's aan eten en drinken... met valse etiketten in beslag genomen... Grote partijen van onder meer namaakchampagne, olijfolie, kaas, thee en snoepgoed werden onderschept. Een deel van het voedsel voldeed niet aan de gezondheidsnormen. Europol deed het onderzoek in tien landen, waaronder Nederland. De douane kreeg in de haven van Rotterdam hulp van experts van Interpol. Het weer vanavond en vannacht meer bewolking en regen. Mogelijk in het oosten eerst nog wat natte sneeuw. Morgenochtend eerst nog neerslag, later droger en veel wind...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 Je wordt gezien als een paria van de samenleving... als je onder de armoedegrens leeft en je hand moet ophouden. Dat zegt Petra Coret. Zij is een van de ruim 500.000 huishoudens in Nederland... die in armoede leeft. En dat worden er alleen maar meer. We gaan het er straks over hebben in deze uitzending. Maar we gaan eerst praten over België. Het is echt waar. Na 540 dagen hebben we een Belgische federale regering. 13 ministers en 6 staatssecretarissen leggen de eet af. Ja, het was eindelijk zover. Hij werd er bijna een beetje emotioneel van, deze nieuwslezer. Vandaag is er dan een nieuwe regering in België. 540 dagen, u hoorde het, keken wij toch eigenlijk wel een beetje met verbazing naar die formatie soap. En de vraag die opkomt is wat er eigenlijk mis is met onze zuidenburen, dat het allemaal zo lang duurt. Nou, Wij dachten, wij nodigen uit vandaag voormalig Brussel-correspondent Fons Kokkelmans. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u weet heel veel over de Belgen. Uh, want u woonde er zes jaar, u heeft er een boek over geschreven wat deze week uitkomt: over leven in België. En ja, zes jaar. Ik dacht, dan ben je misschien zelf wel een beetje een halve Belg geworden, of niet? Nou, dat zal wel mee hoor. Je blijft, hoe ho lang je ook in België woont, uh, blijf je toch altijd Nederlander voelen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Uh, t, het blijft toch altijd een, uh, het buitenland voor je. Het, het is anders dan hier. Uh, en uh, dat, ja, dat wordt iedere dag weer mee geconfronteerd. Ja, want op welke manier wordt je daarmee geconfronteerd dan als je er woont? Uh, nou ja, het, veel Nederlanders denken van uh, België... dat is eigenlijk een soort verlengstuk van Nederland... want ze praten er Nederlands en uh, het ligt dichtbij. En het zal wel allemaal ongeveer hetzelfde zijn. Maar de mentaliteit is toch anders. De taal is eigenlijk ook een beetje anders... Uh, de, de, de cultuur is anders. Ik uh, zeg altijd in België, daar begint, uh, als je in, in, bij Roos de krents overgaat... dan zit je in Zuid-Europa. En uh, ja, dat, dat merk ik gewoon. Dat merk ik aan alles. Ja, nou misschien uh, dat dat ook iets verklaart over waarom het 540 dagen heeft geduurd voordat er een regering was geformeerd. Uh, u bent twee maanden terug in Nederland. U werkte er als correspondent van het ANP in België. U heeft die formatie natuurlijk ook uh, van dichtbij uh, gevolgd. Uh, had u eigenlijk gedacht dat het nog zou lukken? Of dacht u van uh, die, die, die, dat, dat, dat, dat, dat wordt niks meer daar? Nou, er is een hele tijd geweest dat ik dacht van uh, dit wordt niks meer, er moeten nieuwe verkiezingen komen. Dat was uh, in de periode tot aan de zomer, zeg maar. Uh, toen beslist op een gegeven moment de NVA, dat is een uh, Vlaams nationalistische partij, die dus eigenlijk streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen. Uh, en die, die bij de verkiezingen de grootste partij van heel België is geworden. Die besliste toen om uit de formatie te stappen. En toen werd het allemaal een stukje makkelijker. Want toen hield je alleen de traditionele partijen over. Dus ChristenDemocraten, Socialisten en Liberalen. Nou, het duurde het nog en eventjes en, he, voordat er wat was. Het duurde nog een hele tijd. Heeft het heeft nog een hele tijd geduurd zeker. Maar toen ging het ook ietsje makkelijker. Maar het, het, het, het belangrijkste probleem in België is eigenlijk dat het niet één land is... Het zijn eigenlijk twee landen met twee tamelijk uh, gescheiden uh, uh, culturen. Je hebt In het noorden heb je Vlaanderen en daar spreken ze Nederlands. En in het zuiden heb je Wallonië, daar spreken ze Frans. En als je in Vlaanderen woont, dan kun je alleen maar op een Vlaamse partij stemmen bij verkiezingen. En als je op Wallonië woont, kun je alleen maar op een frans partij stemmen. En uh, na een verkiezingen komen er dus twee partijen bij elkaar die uh, uh, ieder een apart uh, deel van het land uh, vertegenwoordigen... en die dus uh, ook gevoelsmatig heel ver van elkaar afstaan. Ja. Maar, maar denkt u nu, he, want nu is de regering... daar hebben we natuurlijk al vandaag veel over gehoord... dus ik wil het met u niet alleen over die politiek hebben... maar toch even, denkt u dat dit een succes wordt? Dat, nieuwe nou, dat, is, dat is nauwelijks voor te stellen als je ziet hoe lang het uh, geduurd heeft. Zelfs over het, uh, het verdelen van de poppetjes, zoals dat dan in Nederland heet, hebben ze nog, uh, ik geloof 20 uur achter elkaar uh, verkaderd voordat ze eruit waren. Dus ja, uh, het is niet zo moeilijk om te voorspellen dat dit voortdurend. Uh, uh, kom er een kwelwoord aan crisisvergadering uh, na crisisvergadering. Ja. Van de andere kant, uh, erg veel alternatief hebben de partijen ook niet... want in de peilingen in België staat die NVA die ik net noemde... die staat daar uh, torenhoog uh, op winst. Dus uh, al die andere partijen staan op verlies. En als ze uh, nu uh, nieuwe verkiezingen zouden gaan uitschrijven... dan gaan ze het allemaal verliezen. Ja, Daar hebben en ze dan helemaal geen zin de, in. Niet op wachten. Nee, nee, nee, nee, niemand ze niet op te niemand te wachten. heeft daar belang nee. bij. Ook niet de nieuwe nee. premier, die Rupo. Laten ze het heel even hebben nee. over waar het natuurlijk ook al de hele tijd over gaat. Maar dan wil ik toch weten wat u als Nederlander... die daar heel lang heeft gewoond van vindt. Over zijn Nederlands. Hè? Want hij spreekt nauwelijks Nederlands, wordt er gezegd. Laten we daar heel even naar gaan luisteren. Zwaar ja. ja. punt van België van de federale staat naar de deelstaten zal verplaatsen. Ja, dat was een persconferentie die hij gaf toen hij in juni 2010 informateur werd. Ja, wat vindt u daar nou van? Dat hij zo slecht Nederlands spreekt? Ja, het is, het is bijna niet te geloven dat iemand zo slecht Nederlands spreekt... nadat hij al, ik geloof, tien jaar cursussen volgt. Zelf zegt hij dat hij een gehoorprobleem heeft... Hij heeft ooit een auto-ongeluk gehad of zo, en daardoor is er iets uh, misgegaan met zijn mm -hmm. oren. En daardoor kan hij die taal niet, uh, niet oppikken. Maar uh, ja, uh, in Vlaanderen wordt daar nogal uh, schouderophalend over gedaan. Want uh, uh, er zijn natuurlijk wel meer mensen met gehoorproblemen En die uh, kunnen toch ook wel een vreemde taal leren. Ja, dus uh, ja, uh, precies. Dat is wat ze in Vlaanderen denken. Want had u en, zelf toen u daar woonde, had u ook problemen met, uh, met de taal? Ik bedoel dat dat tweetalige... Nou ja, je moet, ik woon in Brussel, waar Frans de, de belangrijkste taal is. Het is eigenlijk wel tweetalig, maar de meeste mensen spreken Frans. Nou, ik spreek wel enigszins Frans, niet zo heel erg goed, maar ik kan wel een beetje redden. Maar met het Nederlands wat ze in uh, uh, België spreken... heb je soms ook wel wat moeite. Want dat, uh, ja, dat varieert of dat wijkt nogal af van... Uh, uh, er zijn een heleboel uitdrukkingen die afwijken van uh, de uitdrukkingen die wij gebruiken. Noem er eens ze zeggen, Nou, ze zeggen bijvoorbeeld van uh, hij stuurde zijn kat. Dat betekent hij kwam niet opdagen. Als je dat niet weet dan uh, sta je een beetje raar te kijken. Ik was een keer op een Europese top. En toen las ik uh, de dag erna een uh, verslag uh, in een uh, Vlaamse krant daarover... Maar toen stond er, ze zaten met een ei. Ik denk, ja, ei, ik heb geen ei gezien of zo. Maar dat betekent dus, dat betekent uh, dat ze met een dilemma zaten. Nou ja, dat soort uitdrukkingen, daar heb je er nog wel wat van... De uitdrukking, het zat al ze op. Die kun je gewoon op het Belgische journaal horen. Maar als je niet weet uh, dat dat betekent, er was uh, flinke ruzie. Ja, dan, uh, dan zit je een beetje raar te luisteren. Natuurlijk. Ja. Nou, heeft u dat uh, boek geschreven dat deze week uitkomt over uh, de Belgen, uh, over leven in België? Noemt u het? Nou, het is een aaneenschakeling van hilarische verhalen over onze zuidenburen. Uh, ik ik wil er toch een paar met u langslopen, want er zijn er zoveel. Maar uh, uh, eerst maar heel eventjes. Uh, ja, toen u uh, uh, uh, of autorietjes maken. Laten we het daar maar even over hebben. Want dat is ook nogal wat in België, hè? autorijden. Ja, het, uh, het is zo dat in België tot verkort het aantal verkeersdoden... op ongeveer duizend lag. België heeft een, uh, 10 à 11 miljoen inwoners. In Nederland ligt het aantal verkeersdoden per jaar op uh, zo'n 700. Terwijl Nederland ook een stukje groter is. Dus daaruit kun je al zien dat het, uh, ja, het verkeer tamelijk uh, gevaarlijk is in België. De laatste tijd gaat het ietsje beter, althans uh, volgens de cijfers. Maar het, uh, het is toch wel uh, flink uitkijken geblazen daar... Uh, dat heeft misschien voor, voor een deel te maken met de, de slechte uh, infrastructuur. De, de wegen zijn niet uh, best over het algemeen. U zegt het is net een derde wereldland als je naar de infrastructuur uh, kijkt. Ja, inderdaad. Er zijn uh, hele stukken waarvan je denkt: ja, hoe is het mogelijk dat dit uh, wegdek er zo bij ligt? Uh, er zijn recent nog uh, verhalen geweest uh, over uh, lantaarnpalen langs uh, de snelwegen die plotseling afknapten en op auto's terechtkwamen. En zo. Het wordt allemaal niet uh, best onderhouden daar. Bovendien uh, gaan Belgen nogal soepel om met het uh, uh, idee dat je niet moet drinken voordat je achter het stuur stapt. Uh, ze hebben daar in België een enorme lunchcultuur en dat uh, gaat niet alleen maar met koudenmelk of helemaal niet met koudenmelk zelf. Daar dat komt altijd wijn en bier bij te pas. En daarna stapt ze vrolijk in de auto. En dan, uh, ja, dan gaat het wel eens mis natuurlijk. Ja. Boodschappen doen, daar schrijft u het volgende over. Zelfs een simpel bezoekje aan een Belgische supermarkt... houdt je alleen vol als je een bovenmenselijke portie geduld hebt. Uh, dan heeft u het over de cashieres en dan schrijft u... Ze bespreken hun laatste verbouwing. Wisselen luidlachend roddel en achterklap uit... Over afwezige collega's of epileren elkaars wenkbrauwen. Kuchen, nadrukkelijk je horloge raadplegen. of ritmisch met de voet op de grond tikken. Het heeft een averechts effect. Is het echt zo erg? Nou ja, u voelt wel aan dat dit enigszins overdreven is. We hebben het ook een beetje een loopje meegenomen. Dat epileren van die wenkbrauwen, dat uh, kan ik niet zeggen dat ik dat zelf gezien heb. Maar uh, wat wel zo so is, is dat ze daar, ja, als je voor die, voor die kassa staat... dat je uh, veel vaker dan in Nederland denkt van... mensen schiet nou eindelijk eens een keer op. En houden ze op met het kletsen met je buurvrouw. Of het, uh, wat ze ook altijd doen als ze binnenkomen... elkaar allemaal gaan zitten zoenen. Uh, dus uh, ja, de, de, de rijen zijn daar een stuk slanger dan uh, in Nederland... bij, bij de Albertuin of bij de... Bij de bij de ja, want de grootste fout, zegt u in het boek... is uh, wel geweest van mij dat ik mijn auto heb willen invoeren. Enorm lang verhaal, maar kunt u dat in het kort uitleggen wat daar mis ging? Nou ja, het misgaat. Je moet ont aan ontzettend veel uh, formaliteiten uh, voldoen. En je moet dan bovendien nog naar allerlei instanties. En uh, dan wordt je echt van kastje naar de muur gestuurd. En dan moet je ook nog een. Uh, uh, je moet documenten hebben... die je vanuit Nederland helemaal niet kent. En uh, waar je de grootste moeite voor moet doen om aan te komen... Dus ik, heb, ik zou iedereen willen adviseren die naar België gaat emigreren... om zijn auto in Nederland te verkopen en in België een andere te kopen. Ja, enorme ja, nou, een bureaucratie. Ook nog. Ja, hele erg bureaucratie, zeker. Ja. Ja. Ja, dat geldt eigenlijk voor een heleboel onderdelen van de Belgische samenleving... dat het heel erg bureaucratisch is. Ja, En, en u zegt ook de wet ontduiken is een nationale sport. Ja, Belgen, dan moet je een beetje uh, teruggaan in de geschiedenis ook. Belgen die zijn eeuwenlang overeerst geweest door, door vreemde overeersers. Dus eerst waren dat de Spanjaarden, uh -huh. na de Tachtigjarige Oorlog... en toen de Oostenrijkers en toen de Fransen... en toen ook nog een tijdje de Nederlanders. Belgen hebben het gevoel, de overheid, dat is mijn grootste vijand... dus die moet ik zoveel mogelijk een loer proberen te draaien... En uh, ja, uh, daardoor is, uh, ja, corruptie dat wordt niet gezien als iets wat verkeerd is, maar dat uh, waar slimme mensen zich zoveel mogelijk aan, aan overgeven. Ja. En, en u schrijft ook dat. dat kijk, u, u zou kunnen zeggen dat u misschien wel een beetje aversie heeft tegen het land als je dat boek leest, of tegen de Belgen. Maar de Belgen hebben ook niet echt warme gevoelens over de Nederlanders. Hè? Nee, nee, nee. Nee, België zien Nederlanders als uh, arrogante types uh, met een grote bek. En uh, ja, ze zullen het niet zo snel recht in je gezicht zeggen, maar ze wantrouwen je voortdurend. En, en waar merkt, vrij u vrij om... nou? ja, merkt u dat dan aan? Ja, waar merkt u dat? Want dat heeft u zelf nog ook meegemaakt? Ze... Ja, je merkt het vooral aan. Het is erg moeilijk om, om vriendschappelijk contact met een Belg te krijgen. Je komt heel moeilijk een, een Belgische woning binnen. Je wordt niet, niet snel uitgenodigd of zo. Ze houden altijd een beetje de boot af. Ze doen wel vriendelijk, maar altijd heel erg gereserveerd. Ja, omdat ze een hekel aan die en... Nederlanders hebben of omdat u gewoon niet aardig deed? Nou ja, ik ben niet de enige met die ervaring. Anders dan had ik dat niet zo durven op te schrijven. Ik heb dat van, van uh, tal van mensen gehoord. Je krijgt gewoon tamelijk moeilijk uh, contact met Belgen. Je heeft geen Belgische vrienden, voor... begrijp ik. Nee, niet veel. Nee, nee. Ja, dat geldt eigenlijk voor, uh, voor Vlamingen nog meer dan voor uh, Franstalige Belgen. Want die, ja, die hebben niet zoveel met Nederlanders. Die zijn meer gericht op Frankrijk. En die, uh, uh, die doen eigenlijk eerder normaal tegen je dan een, uh, dan een Vlaming. Ja. Uh, voor wie heeft u het boekje eigenlijk geschreven? Het nou ja, lijkt wel bijna gedachte... waarschuwing hè, als je het leest. Van jeetje, je moet nooit in dat land komen als Nederlander. Ja, dat, dat, dat is een beetje overdreven. Maar uh, onze gedachte... Ik heb het samengeschreven met mijn vrouw uh, Doreen Willems. wil ik er nog even bij zeggen. Onze gedachte uh, was... Uh, de, de, de, de, de Nederlanders die zich in België vestigen... die hebben een veel te positief uh, beeld van het leven daar... En je moet die mensen een beetje ja, waarschuwing misschien uh, overdreven, maar uh, een beetje tips geven van uh, uh, zie het niet uh, te makkelijk en uh, bereid je goed voor op uh, wat je gaat doen. <laughs> ja, want heeft u het dan over, over die mensen die net over de grens in de Brasschaat gaan wonen, over de, uh, zeg maar de. Ik weet niet hoe u dat noemt in het boek? Je hebt een speciale ja, titel dat, voor... Dat... Dat, dat, dat zijn de, de, de, de belastingvluchtelingen. Uh, mensen die daar gaan wonen omdat je daar, als, je, als je flink wat geld hebt dan uh, kun je beter in België zitten fiscaal. Omdat daar de tarieven wat, uh, wat lager zijn. Uh, ja Die mensen zijn vaak nog heel sterk uh, gericht op Nederland. En die, uh, uh, die klitten allemaal bij elkaar en die uh, gaan voor hun een vertier gaan die zoveel mogelijk naar Nederland toe. Maar er zijn ook heel wat uh, Nederlanders die bijvoorbeeld in Brussel wonen... omdat ze daar moeten werken. Of uh, die in Antwerpen gaan wonen omdat ze denken dat dat een leuke stad is... wat het trouwens ook is. <laughs> uh, en of die een huis in de kopen omdat ze uh, uh, de, van de natuur houden. Ja. En uh, die mensen die, uh, die, die, vatten toch over het algemeen denk, te de licht op... wat het betekent om in, in uh, België te ja. gaan wonen. Nou, ik geloof dat uh, Fons Kokkeman niet meer gaat wonen, of wel? Nou ja, het, ik heb, het klinkt nog heel erg negatief... maar België heeft natuurlijk ook zijn leuke kanten. Dat, oh, dat, zal, ik niet, dat nou, zal ik absoluut niet ontkennen. Nee. Gelukkig. Nee. Nou, ik heb erg moeten lachen om uw boekje. Dus uh, uh, dat heeft in ieder geval uh, uh, heeft toch een positieve uitstraling op mij gehad. Mag ik u ah, okay. danken voor uh, uw komst, naar twee dingen? Ja, graag gedaan. Frans Kokkermans hoorde u. Hij is uh, voormalig Brussel-correspondent van het ANP. Hij schreef het boek over leven in België... en dat komt vrijdag uit. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Ja, en van België gaan we het hebben over ons eigen land en dan met name over de armoede in Nederland. Rondkomen van 1000 euro of minder per maand. In 2010 deden zo'n 1 miljoen Nederlanders dat en de komende jaren neemt het aantal alleen maar toe. Volgens het SCP leven eind volgend jaar ruim 1,1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Ja, en ik praat met een van hen, dat is Petra Coret. Goedenavond. Goedenavond. U bent 53 jaar, u heeft twee zonen, waarvan er nog eentje thuis woont. U zit in de studio ergens in Zeeland. Ja. En ja, wij hebben u opgezocht om inderdaad te praten over... Ja, wat het is om te leven onder de armoedegrens. Daar staat uw model voor in dit gesprek. En ik dacht, toen ik dit opschreef... ja misschien is dat ook wel iets waar je een beetje voor schaamt. Of is dat niet zo? Uh, nou, heel, heel in het begin wel hoor. Dat, uh, dan is het echt een klap in je gezicht als je moet uh, ja, je ziet dat je moet rondkomen van eigenlijk zo weinig geld. Maar op een gegeven moment gaat je overlevingsinstinct uh, gaat aan. En dan ja, in mijn geval ben je de schaamte dan heel gauw voorbij. En uh, ja, dan ga je er gewoon voor. Want ja, maar je hebt ook geen andere voor. keuze. Uh, waar je voor schaamt uh, dat je dingen niet kunt doen. Dat je uh, ja, ergens toch vernederd wordt... omdat je uh, met je vrienden niet uh, gezellig naar de bios kunt... of lekker een, uh, een pintje kunt pakken in het café. Uh, je kunt niet op vakantie. Uh, je kunt geen nieuwe kleren kopen. Ja, ga, ga zomaar door, eigenlijk. Maar u uh, noemt het woord uh, vernederd? Ja. Want, want hoe dan? Uh, ja, je wordt niet in, woord, in woorden vernederd. Het is gewoon met, met opmerkingen van andere mensen... Uh, die uh, je nou ja, voor het, het zoveelste jaar in dezelfde kleren zien lopen... Uh, in kapotte schoenen zien lopen... omdat je het geld niet hebt om, om nieuwe schoenen te halen. Uh, ja, ze, ze kijken je dan op een bepaalde manier aan of ze geven... ja toch bepaalde opmerkingen uh, uh, tussendoor. Of, ja, of ze ontwijken je gewoon. En ja, ik vind dat toch behoorlijk, uh, behoorlijk vernederend. Ja, want bent u mensen echt vrienden kwijtgeraakt? Uh, ik ben uh, mijn uh, oorspronkelijke vriendenkring... voordat ik mijn werk uh, nou ja, kwijtraakte, uh, die ben ik volledig kwijt. Uh, puur ook omdat ik geen... Uh, geen ja, Verdiener, twee tweeverdiener meer ben. Ik, ik kon niet meer op mee op vakantie. Ik kon niet meer meepraten over de, de dagelijkse dingen uh, op het werk. Uh, je bent dan op een gegeven moment niet, uh, ja, geen gesprekspartner meer. Je bent niet meer interessant. En uh, ja, ze laten je dan gewoon, uh, gewoon vallen. Heel simpel. Uh, ze zijn niet meer bereikbaar voor je. Je komt dan ook terecht in het isolement, of niet? Uh, in, het, heel in het begin ben ik echt in een isolement terechtgekomen, omdat ik gewoon niet wist wat ik eigenlijk met, met de hele situatie uh, aan moest doen. Omdat het toch best wel uh, ja, heel erg overrompelend uh, en confronterend is. Maar ja, op een gegeven moment uh, is mijn uh, overlevingsinstinct, is, uh, ja, heb ik opgestart. En uh, je gaat toch om niet tussen de geraniums uh, of achter de geraniums terecht te komen, ga je. Ja, ga je naar buiten, je gaat uh, vrijwilligerswerk zoeken... Om, om maar mensen weer te ontmoeten. En ook om uh, ja, toch weer een beetje uh, in het reguliere leven uh, terecht te komen. En uh, ja, op die manier uh, wordt je kringetje eigenlijk steeds, uh, steeds groter. Ja, want, want ik, ik sprak net over uw twee zonen. Hoe, ja. was het, hoe was het voor hen? Want u was een alleenstaande moeder. Ja. Na een scheiding. Mm -hmm. uh, uh, hoe hebben zij dat ervaren? Uh, nou, er zijn toch regelmatig uh, aardig wat traantjes uh, gevallen, hoor. Uh, ja, het was voor hun ook niet leuk, want ik, ik kon ook bepaalde schoenen, hè, nieuwe schoenen niet meer voor ze kopen. Uh, als er een jas kapot was, nou ja, dan moest ik maar proberen om het, uh, om het te repareren. Want ja, geld voor een nieuwe jas, uh, dat was dan gewoon uh, niets. Nu u zegt bepaalde schoenen? Dan heeft het over uh, merkschoenen? Nou, nou ja, ik, uh, mijn uitgangspunt was. En dat heb ik de kinderen eigenlijk ook altijd gezegd. Uh, alle kleding, alle schoenen zijn merkschoenen. Zolang er maar een, een, een merkje, een labeltje of een etiketje op zit. Dus uh, het ging bij mij niet om, om Nike's of zo. Want dat, uh, uh, die mochten ze kopen. Maar ja, dan uh, moesten ze dat maar van hun eigen geld doen. Als ze dat überhaupt uh, hadden. Van mij kregen ze dat niet. Dat, uh, dat was er gewoon niet. En ik vond dat ook niet nodig uh, hm. om, om per se in merkleding. Rond te gaan lopen. Dat uh, nee. Dat hoeft er niet. Wat, wat kunt u eens uitleggen van hoeveel geld uh, moet u rondkomen om het gewoon maar wat concreter te maken? Uh, nou, in, in totaal uh, zijn mijn inkomsten momenteel uh, ja, als het meezit zo'n 960 euro uh, in de maand. Uh, netto, of ga, bruto. Nee, dat is netto. Ja. En daar gaat dan. Uh, Zo'n 870 euro aan hele gewone, normale, uh, vaste lasten gaat er vanaf. Zoals huur, gas, water, elektrisch en noem maar op. Uh, nou ja, dan, uh, als je dat dan van elkaar aftrekt... Dan, uh, nou ja, dan zie je wel dat er heel weinig overblijft om, uh, om van te leven uh, ja, in een maand. Dat is 90 euro. Ja, wat, wat, moet u daar, en wat moet u daar dan nog van doen? Uh, alles. Uh, je eten, je kleren, uh, eventueel cadeautjes, uh, uh, reparaties aan uh, bijvoorbeeld mijn fiets. Want dat is mijn enige vervoermiddel. Want ja, ik heb ook, uh, en dat zul je ook wel begrijpen, gezien het bedrag wat overblijft, geen geld voor uh, uh, het opladen van mijn OV-knip. Uh, nu was vorige maand mijn fiets kapot. Dat was een reparatie van 50 uh, euro afgerond. Uh, nou ja, dat houdt dan in dat je dan uh, ja, toch zeker zo'n twee weken... Uh, ja, geen boodschappen kunt doen. Voor zover je dan boodschappen kunt doen. Maar hoe doet u dat dan? Ik bedoel, u moet toch eten? Of eet u gewoon niet? Ja. Nou, ik ben zelf chronisch ziek. Ik ben diabetes, Dus ik moet wel eten. Uh, je wordt heel creatief. Uh, ik heb Eén uh, keer in de week ga ik ook naar een, een instantie... waar ik brood en aardappels en uien kan krijgen. Is dat een voedselbank? Uh, Nee, dat is niet de Voedselbank. Nee, dat is een, een kerkelijke instantie. Ik ben zelf niet kerkelijk, maar dat is een, een, een kerkelijke instantie... die dat dus ook doet voor de mensen uh, uh, nou ja, in, in Vlissingen, Middelburg, noem maar op. En wat dus, krijgt uh, u daar dan? Uh, brood voor, uh, voor twee personen voor een hele week. En, uh, uh, en aardappels en uien, uh, als die dus uh, aanwezig zijn. Uh, ja, en voor de rest is het dan, als ik geen boodschappen kan doen... Uh, kijken wat ik nog, nog in huis heb aan, aan rijst of pasta. Uh, wat blikgroenten, noem maar op. Maar de, ja, de, de boter, kaas en eieren en dat soort dingen... Ja, dat, dat is er dan gewoon uh, niet, nee. gedurende die hele periode. Als ik u dan zo hoor, dan, dan, vind ik, dan heb ik bijna medelijden met u. Vindt u zelf ook zielig? Nee. Nee, nee, ik vind mezelf niet zielig. Als ik mezelf zielig zou vinden, dan denk ik niet dat ik hier nu in staat was om, uh, hè, om dit gesprek uh, te voeren. En uh, dan denk ik ook dat ik in een hele andere situatie geestelijk uh, zou zitten als ik zielig was. Nee, maar, maar went, ik, went armoede dan? Is het dat dan? Uh, nee, het, het, is, het is geen wennen. Uh, je gaat ermee om. Uh, je, leert, je leert ermee leven, voor zover dat mogelijk is. En, ja, en, je, en je maakt er wat van. Tenminste, dat is mijn uh, uitgangspunt en dat probeer ik. En uh, ja, ik probeer op allerlei manieren contacten te leggen met mensen, met instanties... om, om er maar wat van te maken en om eventueel... en ja, dat klinkt misschien heel... Ja, ja, heel raar. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar als ik uh, iets, iets kan krijgen... of ik zie dat mensen dingen over hebben... of noem maar op, uh, nou, die schaamte ben ik voorbij. En dan, uh, dan, vraag, vraag, ik dan vraag ik er gewoon om. En, uh, Wat bijvoorbeeld? Ja. Waar heeft u voor het laatst om gevraagd? Uh, ja, dat was toch eten. <laughs> en dat was dan uh, ja, bij een, een, iemand die ik dan nog ken van de Voedselbank... toen ik daar dus wel bij, uh, uh -huh. bij zat. Die het zelf ook hartstikke moeilijk heeft. En uh, uh, nou ja, die heeft mij ondanks alles toch ook nog het een en ander uh, gegeven. En ja, daar ben ik dan ontzettend blij mee. Laten we heel even luisteren naar staatssecretaris De Krom... van Sociaal en Werkgelegenheid... die vandaag ja. op Radio 1 reageerde op dat rapport... Hè, waarin dus uh -huh. de nieuwe cijfers bekend worden. Uh -huh. En hij zei daar het volgende... Nou, de eerste plaats is het belangrijk dat uh, zoveel mogelijk mensen die kunnen werken ook echt aan het werk gaan. Er zitten nu uh, 1,4 miljoen mensen in Nederland in een, in een uitkering. Ja. Een half miljoen daarvan zou kunnen werken, maar krijgt de kans niet... of doet het om andere redenen niet. Ja. En wat we dus gaan doen, is de sociale zekerheid veel meer activerend maken... maar het ook voor werkgevers aantrekkelijker maken voor mensen... Ja. met afstand tot de arbeidsmarkt om uh, die in dienst te nemen. Nou, eigenlijk zei die van werk, werk, werk. Dat is het enige waar je mensen uit de problemen mee kan halen. Wat vindt u daarvan? Ehm... Uh... Kijk, werken, gaan werken. Uh, ik vind dat, dat is goed, dat is voor iedereen. Maar hou dan wel rekening met, met de situatie van de mensen. Uh, uh, bijvoorbeeld in mijn geval, hè, ik ben chronisch ziek. Ik kan niet alles meer aan. Ik wil dolgraag werken. Uh, ik wil heel graag uit die uitkeringssituatie. Maar als ze gaan dwingen en je moet, moet, moet, moet, moet. Uh, dat werkt juist averechts. Uh, dan word je eerder gedemotiveerd dan uh, gemotiveerd maar om, ja, maar om aan de slag te Maar ja, moet je dan ook voorstellen: van, ja, maar goed, je kunt ook zeggen van waarom zou je niet moeten werken? Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die moeten werken, dus dat geldt dan ook voor u. Tuurlijk, en ik, ik ben daar ook heel druk mee bezig. Maar als het, het, het, het moet is met het beruchte vingertje, wat continu naar je wordt gewezen. en uh, als je ook maar dit niet doet, uh, zonder dat er rekening wordt gehouden, bijvoorbeeld dat je uh, een vorm van reuma hebt. en daardoor niet alles kunt, uh, je dan gewoon gekort wordt met, he, met zoveel procent op je uitkering. Uh, kijk, dan vind ik dat je verkeerd bezig bent. Je gaat wel met mensen om en uh, we zijn geen dingen, uh, we zijn geen nummers. Uh, we zitten al in een uh, hele vervelende, hele moeilijke uh, neerwaartse spiraal met alles. Uh, probeer daar ook een beetje aan te denken. Ja, als want je, wat, als uh, u dat nou zo hoort, zoals vandaag, he, die cijfers, ja. want daarom praten we met u: dat mm -hmm. er volgend jaar dus 60.000 gezinnen bijkomen in dezelfde situatie als waarin u verkeert. Mm -hmm. wat, wat zegt dat u dan? Wat, hoe, hoe, wat, wat, wat vindt u daar dan van? Ja, ik vind dat in en in triest. Ik vind dat gewoon schrikbarend. Wat zouden ik... die mensen willen zeggen dan? Uh, mensen, uh, uh, kom op, uh, uh, ga de straat op, uh, kom, hè, kom samen, uh, ve vecht voor jezelf. Uh, uh, uh, uh, en zorg dat ze in Den Haag nu ook eens gaan inzien... dat alle leuke uh, wetjes en regeltjes die ze nu weer gaan opstellen... om mensen aan het werk te krijgen, dat, uh, ja, dat op dit moment gewoon niet, niet de juiste manier is. Uh, de mensen weten dat ze moeten werken. Uh, de mensen, de meeste mensen willen ook heel graag werken, maar uh, ja, probeer het op een wat menselijkere manier uh, te doen. Je krijgt dan veel meer gedaan van mensen. Mensen zijn veel gemotiveerder. Uh, ja, en wie weet dat dat wel ja, helpt om... Uh, hè, om toch minder, in, of minder lang in zo'n situatie te blijven zitten. Vooropgesteld dat je dus wat gezond bent... en uh, je leeftijd mee hebt en dat er genoeg banen zijn. Mag ik u danken voor dit uh, gesprek? Mm -hmm, graag gedaan. Petra Corrette, hoorde u. En Zij leeft dus onder de armoedegrens. En er komen er steeds meer mensen bij, zoals Petra. Volgend jaar worden dat er 60.000 meer. En dan zitten we in Nederland op ruim 588.000 huishoudens... die onder die armoedegrens terechtkomen. Goed, dat was Twee Dingen voor nu. Morgenavond zijn we er een keer niet. Dan is hier langs de lijn met vooral heel veel voetbal. Donderdag zijn we er weer wel, dan met Margreet Reintjes. En ga naar onze website voor meer informatie. Willemijn, BNN Today. Wat gaan jullie doen? Ook veel voetbal. Chelsea, Valencia. Moer bij ons? En we hebben Joep van het Hek. Dat vind ik heel leuk. Die bellen we zo meteen. Nou ja, bellen. Die zit met een prachtige studioverbinding. Maar nou. in de kleedkamer zit hij van de Kleine Comedie... waar hij bijna gaat optreden. Ah. Um, dus die uh, over zijn audio ja, en over zijn columns... die de laatste tijd veel ophef uh, veroorzaakt hebben. Uh, dat en over de demonstraties in Rusland. En nog veel meer. Eerst het nieuws. Hier is Martijn Nijhuis. Radio 1. NOS Journal. In Moskou en Sint-Petersburg zijn honderden mensen opgepakt die betoogden tegen de fraude rond de parlementsverkiezingen en tegen premier Poetin. In Moskou raakten ze slaags met andere betogers die hun steun betuigden aan Poetin. In de steden waren er ook gisteren grote betogingen. Een Pakistanse terreurbeweging heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Afghanistan. Bij de bomaanslagen op onder meer een Shiïtisch heiligbom in Kabul kwamen vandaag ruim 60 mensen om. Pakistanse te terugroep wordt in verband gebracht met Al-Qaeda en de Taliban. Vrouwen die zeker drie keer hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker... lopen bijna 50 procent minder kans om aan de ziekte te overlijden... zeggen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Elk jaar krijgen meer dan een miljoen vrouwen een uitnodiging... om zich te laten screenen op borstkanker. 80 procent van de vrouwen doet dat ook. En tot zover de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 6 december, 2 over half negen. Goedenavond. De NMA heeft vandaag invallen gedaan bij KPN, T-Mobile en Vodafone. Ben Woldring, dat is de man achter vergelijkingssite Bellen.com, die wil dat de politiek ervoor gaat zorgen dat er meer concurrentie gaat komen. Want dan worden wij de bellers beter van. Je hoort hem zo meteen. En het gaat weer goed los in Moskou. De pro- en anti-Putin-demonstranten staan letterlijk tegenover elkaar. En onze correspondent staat er tussenin. En die heeft ook wat klappen gevallen. Dat hoor je zo. En na half tien is Joep van het Hek uh, hier. Hij is bezig met zijn oudiaarsconferentie. En hij zit uh, dan, uh, nou ja, niet hier, maar in de kleine komedie, in de kleedkamer. En daar hebben we hem, uh, een verbinding mee. En die vertelt over zijn columns en over zijn uh, oudiaarsconferentie. En dan Joris Kreugel, die ging naar het UWV en ontmoette daar een 20-jarige werkloze. Halverwege 2012 verwachten ze dat de werkloosheid opgelopen is... tot een half miljoen. En je zal het maar op dit moment zijn. Ja, en dan een, een iets heel anders. Een, een willekeurig samengestelde platenhoes... die leidt tot het oprichten van een niet bestaande band. Dat is het verhaal achter, moet ik eigenlijk zeggen, Lorrainville of Lorrainville? Ja, wij zeggen meestal gewoon Lorraineville. Maar <laughs> nee, officieel nou ja. is het plaatje geloof ik frans dus dan, ah, als Aangezien jij uh... de oprichter bent... Guido Abers, je zal het wel weten. We gaan zo meteen meer daarover, maar eerst even, wat heb jij vandaag gedaan? Ik had vandaag een beetje een saaie regeldag. Heel veel mail, heel veel telefoontjes. Nou, vertel. Ja, er komt nou veel op ons pad met, de, met dit project. Ja, ook al bij de, de, de Wereldrijd door geweest. Ja, precies. En uh, donderdagochtend spelen we bij Giel. En uh, dan, dan wilden we ook weer met dezelfde soort van bijzondere samenstelling komen. Maar dat is nogal uh, gepuzzeld sowieso met agendas en dergelijke. Dus, ja, want er uh, doen we veel beroemde Nederlandse artiesten mee aan die band. En uh, hoe dat allemaal zit, dat zometeen. Maar eerst onze Luc met Today's Topics. Ja, een update. Nieuws over België zometeen. Eindelijk, eindelijk, eindelijk is daar een regering. Verder slecht nieuws voor de bewoners van Drenthe en Zeeland. En uh, de kerst is begonnen. Iedereen uh, komt cadeautjes kopen tijdens de kerstperiode. Dus we willen onze uh, winkel er zo mooi mogelijk uit laten zien. Zometeen meer daarover na 9 uur. Maar eerst Robert Meijer met het sportnieuws. Ja, trainer Glenn de Boek heeft p-direct zijn functie bij VVV Venlo neergelegd. De Belg kwam uh, tot zijn besluit na gesprekken met het bestuur... en de technische staf van uh, de hekkensluiter in de eredivisie. Technisch directeur Mario Kaprein uh, was onaangenaam verrast. Het moment is dramatisch. Uh, het is niet goed voor de club. Maar het is vooral niet goed voor de persoon uh, Glenn de Boek. Uh, en uh, dat, uh, dat is gewoon een heel triest verhaal. geeft ook aan... Uh, dat de situatie bij VVV op dit moment uh, niet goed is. En een dag voor de cruciale Champions League wedstrijd tegen Real Madrid... heeft Ajax-trainer Frank de Boer opnieuw te kampen met tegenslag. De Amsterdamse ziekenboeg werd vandaag uitgebreid met Toby Aldewerelds. De verdediger moest de training voortijdig verlaten vanwege een hamstringblessure. De Boer maakt zich zorgen over het grote aantal blessures dit seizoen... en wil uitzoeken wat de oorzaak is. Er is iets wat, uh, wat niet goed is en uh, ja, daar moeten we echt zeer uh, serieus naar kijken. Ik denk dat je ten eerste eerst naar jezelf moet kijken. Ik ben hoofdverantwoordelijke. En daarna ga je dan in overleg waar het eventueel mis is gegaan. Ja, we gaan later in de, uitzending, in de uitzending van NMS langs de lijn daar dieper op in... dan met name met uh, uh, inspanningsfysioloog Raymond Verheijen... die een grote naam heeft op dit gebied. Zijn mening hoort u dan. En Real Madrid zal morgen in de Amsterdam Arena niet in zijn sterkste formatie uitkomen trouwens. Trainer José Mourinho heeft een groot aantal sterren thuis gelaten... waaronder Cristiano Ronaldo, Iker Casillas en Sergio Ramos. Bij een gelijkspel is Ajax zeker van de tweede ronde in de Champions League... En ook vanavond zal een aantal clubs zich plaatsen voor de knock-outfase. Het matchcenter dat uh, bemand is vanavond door Andy Houtkamp... zal u daar in de loop van deze uitzending en die van langs de lijn van op de hoogte houden. Maar vooral uh, de strijd in groep E is interessant. Chelsea en Valencia ontmoeten elkaar in Londen. En dat duel wordt straks gevolgd door Bas Stigler. Chelsea niet in de knock-outfase. Uh, wellicht, dat zullen heel weinig mensen hebben voorspeld. Maar het kan wel, hè, Bas? Ja, het is een uh, strijd van leven op dood vanavond. Uh, dat is duidelijk, Chelsea, dat de afgelopen jaren continu de poolfase overleefde. En eigenlijk in de helft van de laatste acht jaren vijf keer in de halve finale stond, een keer in de finale zelfs. Dat is een ploeg die je automatisch invult bij de laatste zestien tenminste. Maar daarvoor zal Chelsea wel een resultaat moeten halen tegen Valencia. Het is een pool waarin Leverkusen al zeker is van de volgende ronde. Dat hadden van tevoren misschien ook niet veel mensen verwacht. En Chelsea dus uh, thuis moet gaan uitvechten met Valencia, wie de tweede wordt. Even heel simpel. Als Chelsea wint, gaat Chelsea door. Als Valencia wint, gaat Valencia door. Wordt het gelijk, dan is het bij 0-0 Chelsea dat doorgaat. En bij 1-1 of meer Valencia. Het wordt echt spannend in Londen. En vanaf 9 uur volgen we ook de handbalwedstrijd tussen Nederland en Kazachstan. Het is het derde duel van de Nederlandse vrouwen bij het WK in Brazilië. Richard van der Made, Oranje heeft één keer verloren, één keer gewonnen. Dus deze wedstrijd cruciaal. Ja, het is een hele belangrijke. Als uh, Oranje in de race wil blijven... dan moeten we vanavond winnen van uh, Kazachstan. Ik denk dat dat ook wel tot de mogelijkheden behoort. Want Kazachstan is de nummer 37 van de wereld tegenover Nederland 15. Maar goed, we zijn inderdaad slecht begonnen aan dit toernooi. Een valse start. Openingsduel tegen Spanje met 7 doelpunten. Verschil verloren. En dus moet het vanavond gebeuren tegen uh, Kazachstan. Goed, die wedstrijden en het matchcenter allemaal in uh, BNN. Uh, meer uh, sport en als gevolg van de Champions League wedstrijden... Uh, Vanaf tien uur in langs de lijn. Ik zeg altijd Kazachstan. Wat zei ik dan? Nee, hij zegt Kazachstan. Ja, en we dan weten we <laughs> allebei wat er bedoeld wordt? Is het erg? <laughs> ja, nee, ik hou heel. Ik, ik hou ook Kazachstan. Ik ja, ja. jij zegt ook Kazachstan. Ik zeg ook Kazachstan. Ja, ja. ja, het ligt lekker uh, in mijn mond. Ja. Kazachstan. Ja, ja. Kazachstan. Ja, nee, Kazachstan. Ja, Kazachstan. Kazachstan. Okay. Goed, Robert Meder, dank. Radio 1. Today. Ja, niet naar Kazachstan, maar naar Rusland gaan we. Een aantal jongeren is het zat. Ze zijn Poetin zat. En na de verkiezingen van de afgelopen zondag gingen ze voor het eerst massaal de straat op. En ook vandaag stonden ze er weer. Maar ook de pro-Poetin aanhangers stonden er. En de ME stond daar weer tussenin. Het ging um, er hard aan toe. In Moskou zijn minstens 250 mensen opgepakt. Olaf Koens is onze man in Rusland. Hij stond ertussen. Olaf, goedenavond. Ja, goedenavond Willemijn. Hey, over, over Kazachstan, je moet dat er net als Borat uitspreken. Dus die zei altijd: Kazachstaan! Zo kan het ook, zo hoort het, ja. Als iemand het weet, weet het natuurlijk wel. Ja, ja, ja. ja voor jou niet zo'n vrolijke dag vandaag. Ik las um, op je Twitter dat je een, een dreun kreeg van een politieagent. Ja, nou ja, het, het valt allemaal mee hoor, maar uh, ja, er gebeurt hier, de afgelopen twee dagen is hier eigenlijk heel iets bijzonders gebeurd. Hè? De, de generatie van wie wij altijd zeiden van, uh, nou, die, die komt nooit in opstand en uh, ja, die, zijn wel, die schrijven wel boze blogs, die zijn heel kritisch op Twitter, mm. en die gaan nooit de straat op. Ja, die gingen echt ineens uh, gisteren massaal op de straat op, 10.000 man. Nou, vandaag wordt dat doorgezet. Maar goed, het Kremlin heeft maatregelen genomen. Er zijn uh, 50.000 uh, agenten terug naar Moskou gekomen. Dus ook het leger uh, loopt door de stad heen. Nou ja, en vandaag heeft in Kremlin ook nog uh, de jeugdbeweging Nashi, uh, de, de Poetin-jeugdcentrum. Uh, die hebben ze ook uit uh, een hoge hoed getoverd. En die kwamen dus uh, uh, zo'n vreedzame demonstratie van demonstranten uh, de, de uh, ja, een beetje in elkaar ja. Dus het was behoorlijk, behoorlijk gevaarlijk daar, het was niet echt prettig, de sfeer was, was, was, was niet, niet goed. Nee. en ik, ik heb inderdaad een, een stomp gekregen, op een gegeven moment moest ik langs een cordon van oproeragenten, zeg maar de Russische NE, nou, daar kan je je waarschijnlijk wat bij voorstellen. Ja. En uh, een van van mij die niet belangst, en, uh, want die moet een journalisten een perskaart zien, riep dus er achteraan, ik heb ook zo'n perskaart. Uh, stopte een agent mij en zei, ben je ook van de pers? Ik zeg, ja, natuurlijk. En dan zei hij mooi hier. Deze is ja, pas, Dan krijg je een helemaal klap op mijn mail. Dus dat oh. heb ik een uurtje even uh, wacht van gehad. Dat uh, moet uh, uiteindelijk allemaal mee. Uh, ja, god, uh, uh, uh, ja, dan kijken we er verder uit. Dit is heel bijzonder. Hè? In de afgelopen tien jaar onder Poetin hebben we nog nooit zoveel mensen gedemonstreerd. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat, dat vooral hoogopgeleide jongeren zijn dat, hè? Ja, en uh, het zijn echt, uh, nou het zijn, ik zie heel veel vrienden uh, ertussen zitten. Het zijn echt mm -hmm. allemaal mensen met een baan. Uh, mensen die hun hoop geld verdienen, mensen die een auto hebben, mensen die dwars door Europa hebben gereisd, of de hele wereld eigenlijk al hebben gezien. Hè? Echt jonge rijke Russen. Bijna Egypen. Uh, ja, die, ja. Hebben, uh, die hebben er genoeg van. Ja, die hebben er genoeg van, die hebben genoeg van van, van, het, van de verkiezingen die gemanipuleerd zijn naar Poetin. krijgen we nu, dat wordt nu gezegd, krijgen we nu naar de Arabische lente ook een Russische, nou ja, winter in dit geval dan? Ja, Russische winter. Kijk, het is, het is, het is, het is, het is een manke vergelijking. Je kan niet zeggen dat dat één dat op één ook hier gebeurt bovendien. Het gaat hier wel van een paar dagen alweer sneeuw, hoor. dus dan is het een stuk moeilijker om op een plein te, te kamperen. Nee, je, je kan dat niet zeggen, maar goed, natuurlijk, we zijn daar we hebben ook, of De Russen hebben ook die beelden gezien van wat het afgelopen half jaar, wat langer al in het Midden-Oosten is, gebeurd. Ja, het is gewoon mogelijk om het regime op de knieën te krijgen. Ik denk niet dat de meeste mensen hier willen niet en van een om te als niet dat ja dat Ze willen gewoon verandering. Ze willen normaal leven, zoals wij dat ook hebben. Ze willen eerlijke verkiezingen en ze willen ja demonstreren dat ze niet. Ja. En dat was. Uh, ik dacht we kijken nog even aan of het nog beter wordt. Maar Olaf, ben je daar nog? Nee, Olaf Koens is. Uh, nou, je weet het niet. Wellicht uit. Is hij er weer? Olaf? Oh je bent er wel. Ja nee. We, we, we, we, ik wou net zeggen, misschien uit de lucht gehaald door de autoriteiten. Kan dat? Uh, ja ja ik ben wel, wel een de gaten en er hebben natuurlijk allerlei problemen met mobiel internet maar als de telefoon ging het uh, nog. Ja, het nog. goed kijk de zet van hebben mensen met uit mensen hier niet aan ze willen niet gelijk Poetin executeren maar ze willen wel verandering en heel graag ja, ja even tot slot we kijken even of het lukt uh, Poetin die heeft vandaag gezegd van nou presidentverkiezingen in maart en daarna gaat ga ik op grote schaal of gaan we op grote schaal hervormen maar die maar ja, het is, is leuk dat hij dat zegt, maar hij is natuurlijk doodsbang, neem ik aan. Hij is bang. En uh, ja, kijk, als we Dimitri met vredig de afgelopen vier jaar niet vonden. Euh, euh, euh, dan. kunnen we dat ook Ik het serieus te Ja, Nee, je bent niet te verstaan. <sus> het, is, uh, het is spannende radio, maar er is weinig van te maken. Olaf Koens vanuit Moskou, dankjewel. Ik zoek even uit waar het aan lag. Vraag vragen we ons af hier. Zometeen. Die band die op een hele rare manier tot stand kwam, Lorraineville. Nothing seems able to relieve me from this very heavy feeling inside. Maybe it's time to stop believing. I won't remember what I said tonight. I'll be lost I'll be lost Every morning But I'll be found I'll be found not as bad as it seems now. Yeah. We'll be okay, I know just what to do. We all are alone and we'll always be girl. But it doesn't feel so cold when I'm with you. Cause I'll be Wat mooi en wat bijzonder. Deze band Lorainville met het nummer Lost. En zit er zit een goed verhaal aan vast. Daarom zijn deze twee heren hier in de studio. Guido Abers, Erik Nieme Nijmeijer. Heb ik net nog geoefend. Nijmeijer, goedenavond. Goedenavond. Ik vertel even kort hoe het gaat. Ja, nee, nee, weet je wat? Vertel het lekker zelf. Uh, Erik, dat lijkt me veel handiger. Dit is een prachtig album en het is op een hele rare manier... met een wedstrijd tot stand gekomen. Guido, moet ik zeggen. Ik ga ja. je nu al door elkaar. Nee, geeft ja. niet. Uh, ja, het is eigenlijk was het een soort spelletje. Het was van het voorjaar op, op Facebook. Een van de social media. En het, ja, het is eigenlijk heeft het met random te maken. Met willekeurig. Het, het was, je gaat naar, de, naar een online encyclopedie. Daar druk je op willekeurig, op random. Ja. En het artikel dat je dan krijgt, dat wordt de bandnaam. Dus dat had ook Mohammed Ali kunnen zijn, of weet ik veel wat. Maar in ons geval kwam dat uit Lorainville. En Lorainville is een uh, Frans plaatsje, geloof ik? Ja, ergens? een plaatsje in, uh, in Franstalig Canada. Dus eigenlijk ja. is het uh, Laurentville. Ja. Maar, uh, maar gezien dat kan je niet om... uitspreken. Dus. Nou, ja, ik vond, vond Lorraineville gewoon leuker. Ja. Dus, uh, en dat gaat alleen maar om, de, om, de, om, de, om het spelletje verder. En, uh, en de, uh, wat was twee ook weer? Twee was de foto volgens mij. Dan moest je ook weer naar een site vol met foto's. Moest je ook weer al willekeurig drukken. Een tweede fotootje. Foto, ja. Of derde in dit geval. En, uh, en ja, dat is de foto die dan op de hoes is gekomen. Is voor de mensen thuis misschien wat lastiger te zien. <laughs> maar... We gaan het uh, nu even zitteren bn today op onze Twitter, de, de album Moes, een mooi, mooi beetje herfstplaatje van een jongetje dat in zijn eentje, nou ja, door... Ja, mistroostig zwart-wit fotootje. Ja. Dus dat werd het album en, en toen nog het nummer? Ja, er moest, ja, er moest een, een albumtitel bij, en dat ja, was van uh, Quotationspage, dat is zo'n uh, zo website die helemaal vol staat met bekende en, en onbekende quotes van mensen, dus daar staat ook I had a dream en, uh, en dat soort dingen, maar ook hele onbekende quotes, daar moest je ook weer random, en dan de, de laatste paar woorden van, uh, van de quote die helemaal onderaan de pagina terecht kwam, en dat was in ons in geval, you may never know what happiness is. En toen, en dat was dus een wedstrijd, en die heb je eigenlijk gewonnen. Daar komt het eigenlijk neer. Nou, ja, nou ja, t, t, t, t, toen was het eigenlijk af, het spelletje. Ja. De, die, die, die moest je samen in de computer, moest je dat samenvoegen... zodat je een denkbeeldig plaatje hoes dus Toen kreeg je dus het een, het een band, die heet Lorraineville... met een prachtig roes, met een beetje mistroostig plaatje... Uh, plaatje, uh, plaatje en de albumtitel you, you May Never Know What Happiness is. En dan zou ik, als ik dat spelletje doe op internet... dan denken, nou leuk, dan nou ja, heb ik nu klaar. een soort virtueel een band gemaakt. Dat dacht hij ook. Maar jij bent dat producer, ja. en toen dacht je... Nou ja, eerst, eerst dacht ik ook van, dat is het inderdaad. Alleen, ja, doordat er dan je bekenden die daarnaar kijken... dat zijn veel muzikanten en zo. Ja, want dat stond natuurlijk op Facebook. Ja. Dus ja. En die zeiden dan van, uh, gewoon wat grappige hoes. Ik, ik stel me zo voor dat de muziek uh, een beetje melancholisch is... een beetje singer-songwriter, een beetje Americana, een beetje folk, whatever. Je, iedereen ging dat een beetje zo invullen. Ja. En op een gegeven moment uh, waren de mensen, zoals Erik die naast me zit... Die, die mailde op een gegeven moment... Hey, ik heb wel liedjes op de plank liggen die, die bij deze hoes zouden passen. Ja. En iemand ook, voor anders zei, ook voor de gein allemaal eigenlijk ja. een beetje... En niemand is... Je, je zegt gewoon ah, het, het, het, het lijkt een beetje zulke muziek of zo. Uh, en iedereen heeft referenties en zo. Maar je doet het allemaal voor de gein. Beetje, hoeren. Maar, maar elke muzikant weet wat het, ja. wat het maken van een plaat kost aan energie en tijd en, en Maar jij en bent geld. gitarist en zanger. Ja. En jij dacht uh, een beetje voor de gein. Nou, ik heb nog wel een liedje. Dat nou, lijkt me ik dat... ken hem ook van vroeger. We hebben we samengewerkt. En, en uh, je ziet dat langskomen. De, en ik zag wel wat meer mensen die dat ook hadden gereageerd. Van uh, nou, beetje zo. En ik heb inderdaad nog wel van die... Van die wat. wat Melancholische liedjes. Uh, gewoon op een cd'tje in mijn computer staan. die ik gewoon heb geschreven. een beetje opgedemo'd. Ja. En. Uh, en uh, nou, dat, dat zei ik voor jou. Ik heb, ik, heb, ik heb nog wel liedjes liggen. Lijkt me wel leuk. En, en wel iemand leuk. zei van, nou ja, dan wil ik wel gitaar spelen. En ik dacht nog, ja, iedereen loopt de oude hoeren. En als ik dadelijk zeg van. Uh, we dus gaan ik, het doen? Ja, ja, dus ik ging zo'n beetje. Toen dacht op een gegeven moment gaat het wel kriebelen. En dan denk je, god, het is eigenlijk best wel grappig op deze manier. Dus toen, toen gaf ik zo'n voorzetje van, uh, zullen we het dan gaan doen? En toen kreeg je een heleboel mailtjes en een heleboel dingen, ja, we gaan het doen. En toen dacht ik nog steeds, maar ja, hè, iedereen heeft nu een grote mond en als puntje bij poutje kant. en je zegt, uh, heb je binnenkort een, een dag vrij om mij te helpen met een liedje opnemen? Dan zegt iedereen, ja, sorry, uh, Albus, ik ben nou even druk. Want, of, uh, want niet de minste namen, want wie doen er uiteindelijk allemaal mee? Nou ja, qua, qua uh, de, de bekende namen zijn dan uh, bijvoorbeeld een uh, Peter Slagen van Bluff... Uh, en de Lange heeft een liedje geschreven samen met Bertolf. Bertolf speelt ook op de plaat. Dus dan stel ik me voor, dan, uh, Ilse de Lange zag ook dit hoesje op jouw Facebook. En die dacht, oh lollig, een soort virtuele band. Ik uh, heb volgens ook... mij is het, is, is het in haar geval via Bertolf gelopen. Bertolf dus heeft bij we, haar in ja. de band ge, uh, gezeten voordat hij uh, een solo carrière begon. Maar en goed, en, uh, het ging zo allemaal stapjes. Ja, stapje Er zijn ook allerlei mensen die meewerken die ik helemaal niet kende uh, voor dit project. He, de, de eerste reacties zijn natuurlijk van mensen die je kent. Maar ja. op een gegeven moment ging het dus als een soort sneeuwbal Gingen mensen elkaar aanstoken. Dus, dus hebben wij hij zei weer tegen mensen die ik helemaal niet kende... je moet ook een liedje insturen. En, uh, of je moet ook je opgeven. Dus ik had op een gegeven moment 11 drummers, 22 <laughs> gitaristen. En zonder gekheid, hoor. En, en, en, en, en hoe doe je dat? Want Dan moet je tegen tien zeggen, sorry, maar we kijken. Nou ja, toen, toen werd wel duidelijk dat het wel serieus haalbaar werd. Zeg maar, als je denkt, nou, oké, okay, er zijn drie mensen die wel willen meewerken. Daar kan je geen album mee maken. Maar, maar dit is toch echt een fantastische manier. Dit begon als grapje. Je zet iets op je Facebook en mensen mailen het, en Facebook het aan elkaar door. En je hebt opeens een band. Dat kan dus gewoon. Niet ja. ook nog net op radio. 1 wordt gedraaid. Je zit er bij Giel, je zit bij De Wereld Draait Door. Um, heeft deze band ook echt toekomst? Want het zijn natuurlijk allemaal van nee, her en der niet. geplukte mensen. Nee. nee, het is een band zonder toekomst. <laughs> Wat... Uh... De, de, de, de plaat was er was natuurlijk al helemaal geen plan dus dat is nee. het gek hè iedereen begint altijd met een plan maar wij niet wij zijn begonnen met een plaatje toevallig ja. en en dus het, toen heeft hij gezegd van nou dat gaan we hem maken ook dat, dat sloeg op deze plaat dus die is gemaakt die is gekomen die is mooi geworden dus wat nou als het een enorme hit wordt dan moeten jullie gaan toeren ja nou ja we, we, we, we worden kan nu niet. al wel gebeld <laughs> en en zo dat soort dingen maar wat dat kan niet, want ja... Bertolt komt, uh, uh, komt in maart met een, uh, met een uh, hopelijk ja, prachtig album. Alek, Alek Anneke van Giesberg, Giesberg is, komt met een nieuwe plaat. voor een van de Gathering. ja, ja. ja. En, en Peter Slager is druk met bluff Nou ja, en dus, dus die kunnen die, vaak al niet. Die ja. gaan hier niet... Uh, maar jij hebt wel tijd. Ik heb wel tijd. Ik, zou, ik vind dat jammer. Maar ik wist dat van tevoren natuurlijk ook. Ik zou graag uh, met dat bandje willen toeren. Ik heb nu al wel, nu, ik heb nu al wel zin om meer te gaan Misschien spelen. Misschien moet je ja. een oproep op Facebook zeggen voor artiesten die wel tijd hebben. Ja, is ook... nee, ja, ja volgende keer. Maar het is, te gek, het is een prachtige plaats. vind ik. Het is een super grappig project. En jullie gaan wel één keer optreden met z'n allen. Wanneer is dat? is uh, 15, 15 december. In de hele onder zolle maar dat is helemaal uitverkocht we gaan het waarschijnlijk op internet streamen als het even kan. Ja. Zijn we nu aan het proberen. En wie weet wat er daarna nog voor komt. Goed verhaal, Lorraine Ville. Lorraine Lorain, Wat jij wilt. Was ik vroeger verliefd op een Lorraine. Nou ja, dat terzijde. Heren, hartstikke bedankt. Goed verhaal. Dank je We gaan even naar het voetbal. Uh, het is gescoord, hè? Tichler uh, is dus bij Chelsea Valencia. Jazeker, heel vroeg in de wedstrijd. Chelsea Valencia is 1-0 geworden. De goal op naam van Didier Drogba. Die een voorzetje van Matta kan binnenwerken. Heel vroeg in de wedstrijd. Daarmee heeft Chelsea wat het wil. Namelijk een halve stap gezet in de richting van de volgende ronde. Tegelijkertijd Valencia zal zich realiseren dat het met één goal even goed weer in de volgende ronde staat. Want met 1-1 zou Valencia er weer zijn. Kortom, het blijft nog wel wat rekenen vanavond. Maar Drogba heeft dus heel vroeg in de wedstrijd gescoord. Meteen daarna trouwens, twee minuten na de goal van Drogba, raakte Valencia via Jordi Alba de paal. Dat is notabene de linksback die helemaal doorgelopen was. Valencia maakte ook eigenlijk een wat sterkere indruk in het begin van dit duel. Maar Valencia staat dus voor met 1-0 door de goal van Drogba na nu 8,5 minuut. Ja, en dan nu de dag van Joris Nelke. In 1984 en 1995 toen hadden we een record wat betreft het aantal werklozen. 500.000 en op dit moment is het 420.000. Maar ze verwachten halverwege 2012 ook weer dit aantal werklozen te hebben bereikt. En dat is toch eigenlijk wel zorgelijk. Soms heb ik het ook wel eens een klein beetje, als je dan hoort, bij de publieke omroep moet bezuinigd worden. Maar niet alleen daar, overal. Heb je straks nog wel je baan, de ja of nee? Maar ja, hoe is het eigenlijk om werkloos te zijn? Dat je gewoon de hele dag niks te doen hebt en dan ook nog eens keer een slechte economie. Hier bij het UWV komt net Nick naar buiten lopen. Hij heeft een gesprek gehad. Klopt. En geen werk? Nee. Denk ik. Nog geen werk, nee. Maar hoe lang zit je al thuis? Vanaf uh, maart nu. Negen maanden? Negen maanden, Ja. ja. En hoe oud ben je? 20. En wat heb je gedaan? Ik heb bij de Defensie gezeten. En waarom ben je dan weggegaan daar? Ik had het bestuur aan de rug en mijn situatie was niet stabiel genoeg voor mij. En... Wat voor opleiding heb je gedaan? Ik heb uh, metaaltechniek gedaan en uh, de opleiding voor om militair te worden. Nou goed, metaaltechniek. Je hoort altijd wel dat er altijd nog mensen in de techniek worden gezocht. Klopt maar, dat is niet mijn, niet, niet mijn ding. Nee? Maar lekker graag buiten, in de natuur bezig. En niet uh, in een magazijn aan het werk de hele dag. Wat is er nou net tegen je gezegd? Ik heb een gesprek gehad en dan moet ik in een week tijd vijf staties gaan sturen. Vijf brieven? Vijftien. Vijftien? Vijftien vijf, staties, ja. Dat is je thuisopdracht? Dat is mijn opdracht nu, ja. En hoeveel brieven heb je al geschreven in die afgelopen negen maanden? Heel veel. Dan ben je wel een keer uitgenodigd? Ik heb een consultaties gehad, maar nooit een uh, teruggesprek gehad. Het lijkt me zo gek dat je twintig jaar bent, in de bloei van je leven, ja. en dat je gewoon helemaal niks kan vinden. Ja, je kan wel wat vinden, maar... Ja, maar niet het werk wat je wil. Nee, juist, dat, dat is het probleem. Ik wil graag heel graag terug te fancy, maar ja, dat kan nu gewoon niet. Ik vind het bezuinigingen en, uh, en ik wil liefst gewoon fulltime werken. Maar heb je dan ook niet zoiets van, oké, okay, ik pak het dan mijn parttime aan... en ik zie wel waar het schip strand Dat zou ik kunnen doen, maar ik moet wel een vast inkomen hebben... elke maand om mijn huis te kunnen betalen. Want hoeveel geld heb je nu in de maand? 219 euro. Uitkering. 219 euro? 219 euro, ja. En woon je dan thuis? Bij een vriend van mij. Hoe krijg je het allemaal voor elkaar? Bijna niet. Eén betalen is mijn zorg en, en, en mijn telefoon. En roken, wat ik ervan van overhaal. Eten? Daar moet ik niks te betalen, gelukkig. Dus. Ik woon bij die vriend van zijn vader thuis. Dus ik heb in principe geluk bij een ongeluk. Oh, en die onderhoudt je eigenlijk ook? Die onderhoudt mij in principe, ja. Maar als ik even naar je kleding kijk, je ziet er op en top uit. Ja, dat dank je wel. Maar maak je je zorgen? Zeker, ik mag me altijd zorgen. De werkloosheid die loopt nu snel op richting een half miljoen. En het gemiddeld aantal werklozen bedraagt dit jaar nog 420.000... Maar dat zal in 2012 zal dat stijgen dus tot een half miljoen. Dat was ik er nog niet. <lacht> dat was je er nog niet. Nee, nee, nee, nee. Maar goed, je gaat nu misschien wel zo'nzelfde situatie gaan we in. Ik bedoel er zijn al een heleboel mensen werkloos. Jij bent twintig, ik bedoel je kan natuurlijk een heleboel aan. Maar als je dit dan zo hoort, ja, dan is dat wel geen goed vooruitzicht, nee. Dus dan is het eigenlijk, we snel mogen nog toch een baan vinden, nu het nog kan. Dus zonder werk heb je niks, hè? Hoe beleef je zo'n dag dan ook? Elke dag weer hetzelfde. Ik hoop dat je. Dat je een leuke en een goede baan tegenkomt. Ik bedoel, je moet het toch zelf doen. Hè? Maar goed, je komt dan s'morgens je bed uit. Hoe laat? Ja, ik sta wel rond half tien op, max. Wat doe je dan? Want dan kom je je bed uit. Je hebt geen werk. Uh, ga je ja, ja, dan even even in... Langs de UUV, ik heb even nog... of ze nog nieuwe, uh, nog nieuwe uh, vacatures hebben. Even langs de Maar ja, dan kom je met, bij het punt. Je moet bijna overal een diploma voor hebben. Je praat hartstikke goed. Je ziet er goed uit. Dus ik snap ja. eigenlijk niet waarom je geen baan hebt. Ja, ja dat dus, ja, weet ik niet. Ik weet het echt niet. Ben je nog blij? Ik ben wel zeker blij. Ja, ja zeker. je straalt nog wel. Ja, zeker. Ja, ja, soms minder dan normaal. Maar we doen hem wel plezier blijven houden in de dingen die je doet. Ook na negen maanden. Dat ja. vind ik ben wel knap van je. Dank je wel. <laughs> hey, maar dan wens ik je hartstikke veel succes. Dank je wel. Hetzelfde. Ik hoop voor hem dat hij heel snel een baan vindt. Even vrij zijn is leuk, maar negen maanden? dat lijkt me echt een hel. Jongens, morgen is hij er niet. Nee, want dan is er voetbal. overmorgen is hij er weer. Zometeen tweede uur bnn Today met nog veel meer voetbal: Chelsea, Valencia en met Joep van der rechtstreeks uit zijn kleedkamer in de kleine Komedie. Maar eerst het nieuws: Matijn naar huis. <totstuken>